Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Premier Rutte ging vandaag op visite bij een boerderij in Friesland. Een charme offensief, want morgen beginnen de gesprekken van boerenorganisaties... met bemiddelaar Johan Remkus. Maar negen uitgenodigde clubs komen niet. En dus wilde Rutte zich vandaag van zijn beste kant laten zien. Het is al de derde keer dat hij langsgaat bij een boerenbedrijf... in de hoop er wat van op te steken. Het helpt om te snappen wat er bij de boeren leeft... maar ook met de boeren in gesprek te gaan over hoe zouden we de problemen kunnen oplossen. Dus het levert heel veel informatie op en dat helpt mij natuurlijk wel. Maar hij wilde niet over de stikstofregels praten. Het ging vooral over duurzaamheid en hoe het boerenbedrijf werkt. In Beirut, de hoofdstad van Libanon... zijn opnieuw gigantische graansilo's ingestort. Dat gebeurde vlak voor de herdenking van de Megaram... twee jaar geleden in de haven van Beirut. Bij een explosie kwamen toen meer dan 200 mensen om. De silo's zijn voor veel nabestaanden een belangrijke herinnering aan die dag. Zondag er ook al een deel van de silo's in. Er is niks bekend over gewonden. Een dodelijke schietpartij in een huis... in in Romond gisteravond was een uit de hand gelopen relatieruzie. De twee doden waren exen die niet goed uit elkaar waren gegaan. Volgens de politie was er zelfs sprake van stalking. De man ging gisteravond naar het huis van de vrouw en schoot haar dood. Daarna doodde hij ook zichzelf. En in Kosovo is dit weekend een bijzonder festival. Misschien ken je dat land niet goed, het ligt in het zuidoosten van Europa, tussen Servië en Noord-Macedonië in. Het festival heet Sunny Hill en het wordt georganiseerd door niemand minder dan Dualipa. Zij komt uit Kosovo dat Dua Lipa dit doet is dan ook echt bijzonder, zegt deze Nederlander die daar woont. Ja dat is wel echt te echt gek want een paar jaar geleden was ze al heel groot en nu is ze echt een van de allergrootste zangeressen ter wereld. Ja. Dit soort figuren het zijn eigenlijk de meest belangrijke ambassadeurs van het land. En ik ben daar heel blij mee, want ja, ik moet altijd mijn vrienden en familie vertellen hoe leuk Kosovo is. Maar ja, als je dan een topzangeres hebt zeg maar, die dat eigenlijk uitstraalt continu, ja, is dat natuurlijk nog, nog veel beter. Het is geen lullig feestje, er staan veel grote namen zoals Diplo, J Balvin en natuurlijk Dua Lipa zelf. Het weer. Vanavond kan het in het zuidoosten gaan omweren en hagelen. Morgen kan eerst door het hele land een bui vallen. Smiddags wordt het zonniger. Het wordt dan 20 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, maar die veroorzaakt wel behoorlijk wat vertraging. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je ruim een half uur op onthoud tussen Purmerend Zuid en de afrit Avenhoorn... Ze zijn daar bezig met de bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Must be some kind of way out of here dat is toch echt van Bob Dylan. Maar zelfs de doorgeweerde Bob Dylan vindt toch stiekem het nummer van Jimi Hendrix wel heel erg mooi. All along the Watchtower. Welkom bij deze Zandvoort. Draai door op deze donderdag. we gaan gewoon vrolijk verder. Atomic van Atomic van Blondie.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 Oh, De Kult Cult, is een favoriet van de burgemeester. En die burgemeester die komt volgende week hier naar deze fijne studio toe, om in ieder geval weer aanwezig te zijn met zijn muzikale voorkeuren uit Nederland natuurlijk. Daarvoor hoorde je trouwens Blondie, we doen het even een tempotje minder en dat doen we met Tina Turner. Hey Denken. dat is toch Lionel Richie, dat klopt, want die maakte ooit toch eens een keer onderdeel uit van deze band, de Commodores, en uh, daarvoor hoorde je tiende turnen met uh, We Don't Need Another Hero, het is uh, bijna uh, vijf minuten voor half zeven, we gaan op naar uh, de hoofdlijnen van het nieuws, en wat, uh, we gaan, uh, straks, wat gaan we straks doen, nou we gaan nog uh, heel veel leuke nummertjes laten horen. Bijvoorbeeld, geen hit, maar wel leuk, Midnight Hot Met Blue Sky Mine. Dat is er eentje. En uh, er is er, uh, dat is er ook nog een beetje nieuw. Nieuw lichterij zou ik bijna zeggen. Want dat is het vers van de pers. En dat is een Noord-Hollands product. Namelijk artistiek. En wat dat is, dat hoor je straks in het uh, tweede gedeelte van deze zandwoord. Draait door. Maar we hebben er nog één uh, klassieker die we voor de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven vooruit sturen. En dat is hoe het toch zal zijn als wij mannen ineens vrouwen zijn en omgekeerd. Daar was het uh, min of meer een beetje om begonnen in die videoclippen die ook bij dit nummer hoorden. Van Kate Bush en Running Up Dead Hill. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Rutte denkt dat het stikstofoverleg met de boerenorganisaties... morgen nog altijd zin heeft, ondanks dat van de 20 uitgenodigde partijen... er negen verstek laten gaan. Farmers Defence Force en Agractie laten zich via LTO Nederland vertegenwoordigen. President Biden noemt de jaar cel die Britney Griner in Rusland kreeg onaanvaardbaar. De basketbalster werd begin dit jaar in Moskou opgepakt met wat cannabisolie op zak. Haar advocaten hebben al laten weten in beroep te gaan. En bij de militaire oefening van China rond Taiwan zijn vijf raketten terechtgekomen op een Japanse eiland. Japan spreekt van een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid en heeft ook protesten aangetekend in Peking. Het weer vanavond en vannacht vooral in het Zuidoosten kans op pittige onweerspecialen. Buien. morgenochtend ook nog wat buien, middag zonnig en maximaal 24 graden.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 skewed If the show This is Analyze this, analyze this, analyze this, this, this, this, What are you doing now? Dat was hem. Uh, het was Madonna met Die Another Day. En dat is uit uh, de James Bond film. De laatste waar Pierce Brosnan als James Bond uh, zijn, ja, zijn entree heeft uh, gemaakt. Of in die, die rol speelde. Daarna werd hij opgevolgd door Daniel Craig. We gaan op uh, naar een stukje nieuws. Want uh, we hebben afgelopen dinsdag de uitspraak van de Raad van State uh, gehad. Over de natuurvergunning van het circuit Zandvoort. En... We hadden in de kant nog wel een show, Hadden we een gesprek met Robert van Overdijk. Morgen. Gefeliciteerd Robert. Ja, van harte. Dankjewel. Ja, dat had, had je verwacht hè, dit. Nou, uh, gekscherend als je er al 37 hebt gewonnen, dan, ja. dan is die 38ste die, die komt dan ook wel. Maar heb je nog een beetje geknepen, of uh, niet? Sorry?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 Yeah. Sure. Nou, dit was natuurlijk een, uh, een voorlopige voorziening, uitspraak. Ja. Dus dat betekent dat de bodemprocedure bij uh, de Raad van State nog loopt. Uh, ja. Dat wordt het uh, eerste tweede kwartaal 2023. Maar, kijk, uh, da, ja. daar heeft de rechter nu natuurlijk al altijd opgenomen. Dus uh, ja. Ja. dat zal ongetwijfeld ook weer een procedure worden waar heel veel belangstelling voor is. Ja. Maar ook die zien we gewoon weer positief tegemoet. Positief tegemoet. Nou, dan gaan we naar een enorme ah. mooie tweede <laughs> ja. Grand Prix van de ja, oh, oh, Ik wil er nog even op. één ding nog uh, wat, uh, wat vragen. Uh, want, want je hebt het wel eens over je huiswerk doen. Um, wat zegt dit over jullie uh, over dit verhaal dan?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 Uh, zaken goed hebben voorbereid. Met respect ook voor uh, al onze tegenstanders. Zaken steeds hebben weerlegd. Uh, en dus gewoon een ontzettend goed vergunten evenement. Ja, en tot zover dus Robert van Overdijk. Afgelopen dinsdag. Tijdens de kat nog wel, show. En dan heb je eigenlijk ook een deel van het team... wat aanstaande zaterdag weer te horen is. de heren Loogman en Botman. Ook uh, in te huren voor feesten en partijen. Dit uh, is... Of dit zijn de, de mannen van Arcadia, lees schuine streep, Duran Duran. Ze hadden toen in de tijd een beetje een conflict met hun platenmaatschappij, toen besloten ze zelf maar even wat te gaan doen. de 3 degrees waren dat met de runner daarvoor, hoorde je uh, Arcadia met de flame en daarvoor nog even een kort uh, gesprek wat we eerder hebben mogen voeren deze week in de kant nog wel zo met Robert van Overdijk en dat had alles uh, te maken met de uitspraak van de Raad van State de, de voorlopige uitspraak over de natuurvergunning, want er loopt nog een uh, uiteindelijke procedure en die zal zijn beslag ergens gaan krijgen, ergens 2024, 2023 dat uh, wordt dan een beetje gezegd tot aan het nieuws van 7 uur. En dan uh, gaan we Autourne Diff FM uh, doen. Hebben we er nog één. Die alles met dat uh, programma te maken heeft. En als we het over die Dutch Grand Prix hebben. Dan komen er ook heel veel DJ's. En als er één talentvol is. Dan is het deze artistiek. Uit de Zaanstreek. Want hij kan er wel wat van. En achter de artistiek schuilt Ruben Rietveld. En dit is het laatste wat hij heeft uitgebracht. En dat heet Leviathan. Spreek je zo in Alternative FM.